Dit is Doral meegens met het NOS-journaal. De Britse politie heeft vanmorgen in Wales opnieuw twee mannen aangehouden... voor de aanslag van vrijdag in de Londense metro. Het zijn mannen van 48 en 30 die werden gearresteerd in Newport. Gisteravond werd in die stad ook al iemand opgepakt. In totaal zitten nu vijf verdachten vast. Bij de deels mislukte aanslag raakten 30 mensen gewond. Een zelfgemaakte bom explodeerde niet volledig. Anders waren volgens de politie in Londen waarschijnlijk doden gevallen. De Spaanse politie heeft invallen gedaan in kantoren van het Catalaanse regiobestuur in Barcelona. Er Werd onder meer huiszoeking gedaan op het ministerie van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en het presidentiële kantoor. Twaalf mensen zijn aangehouden. De politie zoekt bewijzen dat er geld van het regiobestuur is gebruikt voor het Catalaanse referendum. Op 1 oktober willen de Catalanen stemmen over onafhankelijkheid. Het constitutionele hof heeft de stemming verboden. De Spaanse premier Rajoy zegt dat de wet moet worden geëerbiedigd en dat het referendum niet mag doorgaan. Internetbedrijven moeten extremistische berichten binnen twee uur van internet verwijderen. Dat gaan de Britse, Franse en Italiaanse regeringsleiders vandaag voorstellen bij de VN. Als Facebook, YouTube, Twitter en Microsoft het niet lukt om dergelijke terreurberichten snel te verwijderen... dan zouden ze een boete moeten krijgen... De drie landen willen dat er sneller actie wordt ondernomen. De grens ligt nu op 24 uur, maar verspreiding gebeurt volgens de regeringen vaak binnen twee uur. Voor het einde van het jaar sluiten op alle grote treinstations de toegangspoortjes. DnS had de poortjes op Rotterdam Centraal al gesloten. Daar komen de centrale stations van Amsterdam, Utrecht en Den Haag bij. Volgens de spoorwegen neemt het aantal zwartrijders af op stations waar reizigers verplicht moeten inchecken. En ook zouden reizigers er zich veiliger voelen. Het weer vanmiddag verdwijnen de buien en schijnt op steeds meer plaatsen. De zon, het is een graad of 17. De rest van de week is het rustig en vrijwel droog... en de temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Cfm luncht. Het lunchprogramma van CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, CFM heeft zijn eigen kalender, Dit dames en heren. Hier is het nog steeds zomer, daarom brandt ook de kachel nu op volle toe. <laughs> is toch wel wat anders dan die Gregoriaanse, hè? He? Ja, heel wat anders. De kachelkalender, ja. nou ja. Maar ja, je kan wel lullen wat je wil, maar het is wel warm hier, lekker. Ja, ah, maar dat is het straks buiten ook. Moet je kijken wat er gebeurt? Het trekt helemaal open, joh. Ja, het wordt prachtig. Het wordt lekker. Was gisteren al zo lekker. Ja, was zeker ja. lekker. Ja. ja. Eh, dames en heren, denkt u nou niet dat het donderdag is vandaag omdat u Dolly hoort? Het is gewoon woensdag hoor. Ja, iedereen naar zijn eigen kalender rennen nu. Ja, kijk, nu ja. komt he. het he. He. He. Do, do, dan do, dan do. toch. Hé? He. Hé? Donderdag? Woensdag toch? Het is toch Markt, in anders? Hé? Ja, wat? Toch die Dolly op de radio? Ja, ja. Hé? Goed. Nou, dit was weer onze dagelijkse sketch voor twee personen. We gaan, we gaan nu gewoon lekker verder met het programma. Uh, goedemiddag, uh, Zandvoort, Wereld en uh, iedereen die luistert. Leuk dat u er weer bij bent op deze 20ste september. En uh, ja, we hebben weer een paar uh, artiesten in het licht... Het zal met name Albert-Jan Vos wel plezier doen, die artiesten in het licht die we vandaag hebben. Is dat allemaal... zo? Ja, dat is zo'n zo echte jazzman, hè? Oh ja, het is ja, inderdaad een, een, beetje het is ja. een beetje jazzy. Het is allemaal een beetje jazzy vandaag, ja. Ja, ja. ja, ja. ja typisch, hè, dat, he, dat is, zich dat dan zo samenschaart vandaag. Ja, op ja precies, hè. Ja. Ze gaan allemaal op dezelfde dag dood. Of ze worden allemaal op dezelfde dag geboren. Dat kan ook. Ja, ja. ja. Maar ze hebben allemaal wat op die dag. En zo is dat. <laughs> Maar goed, uh, ja het is woensdag. We hebben vandaag natuurlijk weer, zoals gebruikelijk, veel aandacht voor cultuur. Want uh, we hebben heel veel uh, wat er in de, in de theaters in de regio te doen is. En uh, de regio bedoelen we mee van Beverwijk tot, tot aan uh, Heemsteden. Dus alles wat er tussen ligt en wat er aan cultuuraanbod te vinden is, dat gaan wij u vertellen. Er is veel hoor, er is heel veel. Ja? Je kan echt merken dat er nog even op het laatst van het zomerseizoen van alles georganiseerd wordt. Ja, ja of, dus... of juist vanwege het nieuwe theaterseizoen. Oh, dat helemaal... kan ook natuurlijk. Ja, is ja, allemaal we weer ja, losgebarsten. Ja, ja. ja maar mooie dingen ook hoor. Ja. Ja. Nou, we horen het straks van Blijf je. Blijf luisteren. Ja. Blijf luisteren, dan hoort u het allemaal. We gaan maar gauw beginnen. Dit is Flaco Jimenez. U stond er nog van gisteren. Ik radio. The tubes they glow in the solitaire with my pearl handle be dead the county won't give me no more methadone and it could Echt hè dit echte hè. Ja, weet je, Mexicaanse invloeden door uh, Flaco Jiménez natuurlijk. En Dwight Jaskam, dat was de zinger, die zong dit liedje over Carmelita. Moet vast een mooie vrouw geweest zijn. Ja, dat kan bijna niet anders. Um, uh, ja, wat wou ik zeggen? Ja, wou, uh, uh, ja. we gaan naar... Uh, Artiest in het licht, dames en heren. En de eerste is een jazz-musicus. En het is niet het programma voor Jazz op zondagmorgen staat u niet in de bar haakt. Maar we hebben er nog één hoor. Maar dit is, uh, dit is er in ieder geval één. Uh, de man is uh, op deze datum, 20 september 1927, gebeurde. En dat uh, gebeurde in Woodford. En dat ligt in Essex. En dat is natuurlijk in Engeland. Ja. Hij overleed op 6 februari 2010, dus hij is aardig oud geworden. Was een Brits, uh, hij was een Brits jazz-componist, saxofonist, klarinetist en big band leider. En in het begin van zijn, uh, van zijn carrière is hij geworden, bekend geworden als Johnny Tankworth. En later werd dat gewoon... Uh, denk John Dankworth En hij is natuurlijk ook nog uh, Hij heeft heel veel gedaan, ik ga dat niet allemaal vertellen Want dat duurt veel lang uh, Maar hij was ook bijvoorbeeld getrouwd Met een heerlijke jazz Cleo Lane, die kent u misschien wel Nou, daar was hij dus mee getrouwd Oké, okay. gezellig Artiest in het licht Dus voor alle jazzliefhebbers die normaal nooit naar dit programma luisteren Nou, dan komen jullie vandaag eens een keer aan je bot Jawel We gaan een bekend nummer draaien Artiest in het licht en dat heet Stardust. John Denkwerth. Jazz Standard, mag je wel zeggen. En dit keer dus gespeeld door John Dankworth, omdat het vandaag zijn geboortedag is. En dat is, was in 1927. Goh. Dat is lang alleen, 90 jaar terug. 3 in 1 in 1, 1, 1. En hier is vandaag van De Zombies. Jawel. should I care Please don't bother trying to Told me about, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't. We ehm. 3 in 1 in, eight in eight. Van dit stel uit Engeland. Een uh, Engels bandje dus. En de naam was De Zombies. Uh, belangrijkste mensen die daarin zaten. Nou, ik ga je vertellen. De Zombies is een Britse band. De jaren 60. die uh, alweer uh, actief. die weer actief werd in de 21ste eeuw. Oorsprong van de boek, uh, band ligt op de school in uh, Sint Albans. Uh, in uh, Engeland dus. De leden zijn Colin Blunstone als zanger, Rod Argent, Toetsenist. Jim Rodford en Tom Tooney, Steve Rodford en meer. Uh, die speelden dus ook, die spelen er nu in, laat ik het zo zeggen. Uh, de andere mensen die. Uh, daar hebben natuurlijk in het begin andere mensen ingezeten. Ga ik wel ook even vertellen wie dat waren. Want dit is de huidige bezetting. Ik moet ook nog even vertellen wat ze speelden. Nou, Colin Blunstone is de zanger. Rod Argent is de toetsenist. De gitarist dat is Tom Toomey. Dan hebben we ook nog de bassist, dat is Jim Rodford. De toetsenist is Rod Argent. En de, de drummer is Steve Rodford. Maar dat zijn niet de mensen die speelden op de nummers die je hoorde. Want dat was Paul Arnold, Chris White, Paul Atkinson en Hugh uh, Grundy. Dat waren de ex-leden die ook in de beginperiode bij deze band zaten. We hoorden drie prachtige liedjes van ze. Het eerste was natuurlijk hun grootste hit. Of niet hun grootste hit, maar een, een van de eerste. She's not there. We hadden er nog eens dunnetjes over gedaan door Carlos Santana. Dan uh, daarna hoorde u uh, Time of the Season. Ook een knijter van een hit begin jaren 70. En natuurlijk als laatste een wat actueler werkje. You don't believe in miracles. Dat waren de zombies. En we gaan nog één plaatje draaien. Eh, tot het eh, regio -nieuws. En het is een heel vrolijk plaatje. Er zijn leuke meedeinigt... dan kunt u lekker mee op meedeinen. Dat is gezellig. Dus zet die tafel in die stoelen maar vast aan de kant... en we gaan even lekker... Ik draaide hem gisteren ook al en ik, ik vond hem, ik vind hem zo leuk, dat ik laat hem vandaag gewoon nog een keer horen. Ik vind het zo'n vriezelijke, leuke plaat. Uh, ja, het is de nieuwe zingel van Nikke Simon en die gaat als volgt. 1, 2, 3, 4. Ik wil dansen zoals jij dansen kan, lelijk en uit de maat. Huilen waar het lachen om de grappen die je maakt. Ik wil proosten op de doden, zij bewijzen dat ik leef. De bezem door het leven dat me geen voldoening geeft Ik wil dansen zoals jij dansen kan Liedje gewoon even lekker vrolijk, want we waren wat serieus begonnen. Nou ja, dan, dan, uh, even lekker vrolijk deuntje, dit is er Nou, gezellig. We gaan naar het regionieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, inderdaad, hier volgt het regionale nieuws van 20 september 2017... Twee 24-jarige mannen zijn in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 september... omstreeks kwart voor één s'nachts mishandeld op de Eendrachtstraat in Haarlem. Na de mishandeling liepen de daders weg in de richting van het centrum van Haarlem. Beide slachtoffers raakten gewond aan hun gezicht en de politie is naar hen op zoek. Daarder 1 is een licht getinte man van rond de 1,75 meter met kort zwart haar en een smal postuur. Dader 2 is een blanke man van rond de 1,85 meter en een slank postuur. De beide mannen hadden een capuchon op... en komen vermoedelijk uit de buurt van de Eendrachtstraat. Mocht u getuigen zijn geweest van dit voorval... of informatie hebben die voor de politie van belang kan zijn... neemt u dan contact op met nummer 09008844. Dan gaan we door naar het volgende bericht. En dat gaat voorgelezen worden door Ron, die hier naast mij zit. Ron, ga je gang. Een boot is maandagavond omstreeks uh, half elf s'avonds uh, in brand gevlogen. Uh, in het water langs de Raamsingel in Haarlem. De politie vermoedt brandstichting. Vlak voordat de uh, boot in brand vloog, liepen een man en een vrouw ruzie in de weg uh, bij het vaartuig. Zij zijn volgens een politiewoordvoerder niet de eigenaren van de boot. Een buschauffeur die langs reed is begonnen met blussen in afwachting van de brandweer. De politie heeft een vrouw staande gehouden als belangrijke getuige. Agenten zijn in de omgeving op zoek naar een man die als verdachte wordt beschouwd. Zijn identiteit is bij de politie bekend. De gemeente gaat in september tijdelijke snelheidsremmende maatregelen instellen op de Zelsjestraat. Vooruitlopend op de herinrichting van openbare ruimte in de wijk Nieuw-Noord worden er nu alvast acties ondernomen om de snelheid in te perken. Er wordt te hard gereden op de Celsiusstraat. Voor deze straat die de status erftoegangsweg plus heeft... geldt een maximale snelheid van 30 km per uur... maar in de praktijk blijkt dat veel automobilisten en chauffeurs... van ander wegverkeer zich hier weinig van aantrekken. Bewoners van de Celsiusstraat en fracties van het CDA hebben het college hierover vragen gesteld. De inrichting van de straat past niet bij het huidige maximale snelheid van 30 km per uur. Het college heeft de situatie laten onderzoeken... en besloten om op korte termijn maatregelen te treffen. Over de toepassing van de tijdelijke maatregelen wordt met Connection... en de nood- en hulpdiensten de afstemming gezocht... zodat Celsiusstraat bereidbaar blijft voor buslijn 81 en de aanrijtijden van nood- en hulpdiensten niet in het geding gaan komen. Eind dit jaar wordt getoetst of de tijdelijke maatregelen het beoogde effect hebben. Bent u van plan om in 2018 een evenement te organiseren? Meld uw evenement dan voor 1 november aan voor de regionale evenementenkalender. Uw melding wordt doorgezet naar de veiligheidsregio Kennemerland... Zij bepalen namelijk de inzet van hulpdiensten in de regio bij evenementen. Deze melding staat los van uw formele vergunningsaanvraag bij Gemeente Zandvoort. Die moet u na uw aanmelding op de regionale evenementenkalender gewoon doorlopen. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag worden wolkenvelden afgewisseld door opklaringen en dat zijn er gelukkig best wel veel. Heerlijk. Er waait een matige westenwind en de temperatuur blijft daardoor zo rond de 17 graden. Morgen kunnen we zon en periode met sluierbewolking verwachten. De, maat blijft, ach, de wind blijft matig, maar komt morgen vanuit het zuiden. En de temperatuur gaat heerlijk oplopen richting de 19 graden. De verdere vooruitzichten zijn rustig begin van de herfst met perioden met zon en droogte. De maximale temperatuur komt ongeveer uit op de 19 à 20 graden. Tot zover het weerbericht volgens onze weerman Lex van den Hoorn van meteopagina.nl. En de maat blijft windig. Heb ik dat gezegd? Nee toch? Zij, draaide ik het om? Nou, je begon dan. Ja, ik, ik, het be ik begon het omdraaien. Ja, dat, ja maak het even af voor je. De ja, maat blijft goed. windig. Ja, zo is het. Ja, we erin. Sidekick en uh, Holly, uh, die uh, geeft dat zomaar even door. Een ander, he, dat doet ze gewoon. Ja, ja uh, ik, ben, ik ben heel gul. Ja, je bent gul. Ik heb mijn tijd afgestaan aan Ron. Oh, wat aardig <laughs> van je. Jij, wat Met lief, wat hè? ontzettend sociaal, zeg. Niet te geloven. Ja. Maar uh, ja, wat was dit? chic Of niet? Dit is uh, uh, Sister Sledge. Oh, Sister, Sister, Sledge. Oh, ja. Sister Sledge. Ja, ja. ja, ja Ron wilde het liever van een andere zangeres horen. Ja. Maar die konden we op Spotify niet vinden. Dus Aureen Aureen oui? Maureen Wolf. Maureen Wolf. Oh ja. ja. Nee, die zit waarschijnlijk niet op. Een nee. Misschien, maar je moet misschien even goed kijken. Uh, wie weet staat het wel ergens op. Maar in ieder geval uh, hoorde ik duidelijk toch wel het Nile Rodgers gitaartje. Dus uh, ik, daarom was ik even in de, in de war met, uh, met, met Sieg. Ja. Maar, ja. uh, maar die Nile Rodgers ja, speelt op welke plaat hetzelfde. Dus, is dat zo? <laughs> ja, ik ben echt. Dat herken je aan tienduizenden. Okay. Echt, dat, dat, dat gitaartje waar hij mee begint, dat, dat doet hij bij Chic. En dat doet hij hier en dat doet hij ook wel bij andere mensen. Dat is, uh, ja. dat is zijn stem. Ja, Het is gewoon lekker. Goed, uh, hey, uh, we gaan eventjes naar de cultuurdol. Ja, uh, we, we, we hebben heel veel. Ja, heel veel, en, ja. Uh, en heel veel goede C -F dingen. C -F Zandvoort Lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie vandaag door Dolly en Jij wel? Helemaal? Eh, ja zeker. Ja ja. Ik mag het overnemen van Beb. Hartstikke leuk hoor om dit te doen. Want je staat nog eens te kijken van... hé, hey, dat is leuk, dat wil ik ook. Ja, Nou wat, wat ik enorm graag mee zou willen maken... dat is aanstaande vrijdag en dicht bij huis in de Luifel in Heemstede. Dan komt uh, comiek Cabaretier Tonkas. Tonkas, ja, Tonkas. Uh, 22 september dus. En het is een try-out... Uh, dus het zal niet een al te duur uh, kaartje zijn. Daar heb ik trouwens nog niet gekeken. Is dat ook de bedoeling? Dat ik dat meld? Hoeveel de kaartjes nou, kosten? ik het niet. Hoor, dat nee, daar nee, kunnen mensen zelf even hè? Maar in ieder geval, het is een try-out van zijn voorstelling Kakmaker. Nou, maar die, die voorstelling is nog meliger, ballenhoriger en hilarisch. ha, hilarischer dan de voorgaande keren. En na het overweldigende succes van eerste klootviool en ja broer... Komt de meesterlijke moppetapper Tonkas nu naar het theater? Met het vervolg Kakmaker dus. En zelf zegt hij daarover: de vorige keer. Wat was, nee, het was het voornemen om het hetzelfde te maken als de vorige keer, als bij Eerste Klootviool. Gewoon lachen tot je scheel ziet. En daar is niets in veranderd. Dus wilt u een avond lachen? Ga dan vrijdag naar de Luifel in Heemstede om te luisteren en te kijken naar Tonkas. Doe ik het zo goed? Ja hoor, ga okay. rustig door. Nee, het is klaar. oh het is klaar. Of oh. moet ik er nog één noemen? Ja, doe er nog maar één. Ja? Ja, doe er nog maar één. Nou, iets, iets van een heel... Oh nee, wacht even. Want dat is misschien ook om te lachen, om te lachen. Ik scroll even door naar beneden. Want in Caprera, de dag erop... als je toch niet genoeg hebt van het lachen... zaterdag 23 september... niemand minder dan Javier Koesman. Hmm. En uh, zijn, uh, het begint om half negen en uh, eens even kijken, zijn voorstelling heet Gabier gewoon helemaal fonetisch en daarin stelt Gabier zich opnieuw voor, hij laat zien dat hij eigenlijk heel beleefd en goed gemanierd is, en dat hij echt wel zijn woede kan beheersen en dat in een tijd van spanningen angst en een hoop geschreeuw en uh, dan weet hij juist de koelte te bewaren en dat hij nou eindelijk verdomme een keer rustig blijft nou, we sluiten het dus Oh nee, dat is weer wat anders. Nee, dat is het. Dus uh, zaterdag 23 september, aanvang half negen. Javier Koesman in Caprera in Bloemendaal. We're not a movie with written lines still a chasing pretty light. Where are you going? What you try to find? Like it's greener on the other side. It's like we're stressing out to find some peace of mind. It's a story of our time. Oh, will you stay with me or chase the and the past. Why aren't we happy with everything we have? We ain't perfect. I know, I know it too. But if I go now, I'd look for another you. It feels like we're stressing out to find some peace of mind. It's the Maar, uh, meer cultuur, als dat heet. Uh, Jazeker, want van een hele andere orde... we hadden het net uh, over het uh, gezellige, lekkere lachen... gaan we naar iets heel moois. Naar een heel andere orde van kunst en cultuur. Uh, we gaan even naar het Mosterdzaadje in Zandvoort Noord. Daar is op vrijdag uh, 22 september... een uh, pianiste, Daria van den Berken. Zij presenteert een bloemlezing uit de Sonates van Scarlatti zoals alleen Daria van den Berken dat kan. Haar skalat, die CD is dit jaar verschenen... en pianiste Dara, Daria van, van den Berken doet dingen graag net even anders. Ze is een Nederlandse pianist, pianiste van Russische afkomst... studeerde af in 2002 aan het conservatorium van Amsterdam... en daarnaast studeerde zij bij naam Grubert bij Lennart Hokanson... Van der de maakte in 2007 haar debuut bij het Rotterdams Filharmonisch Orkest. En ze is dus te beluisteren um, vrijdag 22 september om 8 uur bij het Mosterdzaadje. Ik ga zo het adres aan u doorgeven, want bij het Mosterdzaadje is zondag ook wat leuks te doen. Dan spelen daar de Bayou Mosquitos. Dat is op uh, zondagmiddag om 3 uur. Het is muziek uit het zuiden van de Verenigde Staten en uh, voornamelijk Louisiana en Texas. Dirty Man Blues, Tex-Mex, Cajun, uh, Zideco en Country. En naast eigen repertoire spelen zij ook soms van Ray Cooder, Fats Domino, Jim Reeves, Hank Williams, Sonny Landred, Lee Dorsey, Daniel Lanois La of zo. En wat jij net speelde, uh, Ruud, van Flaco Jimenez. Dus uh, zondag 24 september 3 uur de Bayo Mosquito's. En vrijdag 22 september om 8 uur Daria van den Berken op de piano. Prachtig. In Zandport Noord, Kerkweg 29 in Zandpoort Noord. En het telefoonnummer voor inlichtingen is uh, 023 537 862. 5. Ja, en het leuke nog om even te vermelden... dat het dat wordt uh, dus in stand gehouden door een echtpaar. En tegenwoordig een vrouw alleen omdat haar man is overleden ik. Oh. Als het goed is. Uh, weet ik niet meer precies, maar dat las ik laatst. Maar ja? in ieder geval, het is allemaal een beetje vrijwillig. Je kunt er ook zo in, je betaalt daar geen toegang. nee uh, Alleen wordt er natuurlijk aan het eind van het concert... wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. Uh -huh. Maar het is allemaal gewoon toch echt heel mooi werk... wat die mensen doen van het mostertaatje. En ze hebben altijd hele goede muzikanten. Ja, dat blijkt wel. Dat ja. zie je nu ook weer. Ja, he? Echt dat... heel apart. Heel Moor. apart. Ja, ja dat is heel mooi. Niet de eerste, de beste. Nee, zeker niet. Nee. Dat is de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Het is dit een oud kerkje in, in Sandpoort uh, Noord. Dus heel gezellig. Ja, alleen dat al, hè? Ja, Wist je leuk. dat je er ook kan trouwen? Ja, dat kan ook. Ja. Dat weet ik, ja. ja. Wij gaan naar de volgende artiest in het licht, want ook dat moet nog even gebeuren. Philadelphia, 10 januari 1943 werd hij geboren. En uh, hij uh, overleed in uh, Netbrush in, op uh, 20 september 1973. Jim Grouchy. En u kent hem allemaal van veel grote hits die hij geschreven heeft. Artiest in het licht. But what I've got to say can't wait. I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say, I love you. Song. 20 september 1973 overleed hij deze componist en singer songwriter onder andere uh, Time in a Bottle en natuurlijk ook niet het onvergetelijke Bad Bad Leroy Brown zijn liedjes van zijn hand. Dit heeft uh, dit heette uh, Don't have, to say, uh, I don't have to say I love you in a song. En dit is een nieuwe van Tony Braxton. Ja, een tijd niks van haar gehoord, maar ze is er weer een keer. Deadwood heet het nummer. En dat is de laatste van het eerst uur. Can't believe that I'm home all alone. Doesn't stop me from one way to see you. Why the hell you pick up the phone? Don't know which way is up anymore. No excuses and nothing to cling to. Oh, you're shaking me right to the core. Just wanna let you know I won't let this one go. Een tijdje weg geweest heb ik het idee. En, uh, maar ineens staat er zomaar weer een nieuwe plaat van daar. En die van Tony Braxton dus. En uh, dat is uh, getiteld Deadwood. En ik ben nog steeds bij CFM LunchTest, Sanford Lunch. En we gaan zo naar het n -journaal van 1 uur. Het wereldnieuws. En bij ons hoor je dan het regio nieuws. En nu dachten we weer helemaal goed zijn. Zometeen een leuke conferentie. Na ene heb ik ook alweer weer klaarstaan. Uh, en uh, dus dat wordt allemaal weer heel gezellig. We gaan weer naar het nieuws. Tot zo.